Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Staten militaire oefeningen met Zuid-Korea. President Trump heeft dat gezegd in Singapore. Na zijn topontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim. Noord-Korea heeft zich altijd aan die oefeningen met het zuiden geërgerd. Trump zei dat hij het liefst de Amerikaanse soldaten die in Zuid-Korea zijn gelegerd zou terughalen. Maar dat is op dit moment nog niet aan de orde, zei Trump. Hij zei dat Kim en hij een veelomvattende verklaring hebben getekend. Over bijvoorbeeld het kernwapen van het Koreaanse schiereiland. Volgens Trump is is op de top ook kort over mensenrechten gesproken. In de strafzaak over de bloedige drugsoorlog... en liquidaties in Amsterdam en Utrecht... overweegt kroongetuigen Nabil B. te stoppen. Zijn advocaat zei op een zitting... dat zijn familieleden beter moeten worden beschermd... anders trekt B. zich mogelijk terug. In maart werd de familie van Nabil B. door zwaar bewapende agenten uit huis gehaald en naar een ander adres gebracht. Maar de kroongetuige vindt dat zijn familie nog beter moet worden beschermd. De broer van B. werd vermoord nadat bekend was geworden dat Nabil justitie helpt in de zaak. Op de tweede dag van het proces tegen Michael P hebben de ouders van de vermoorde Anne Faber een emotionele verklaring afgelegd. Haar vader zei dat de dader alles heeft verwoest en dat hij eigenlijk het recht zou moeten hebben hemzelf te straffen. Fabers moeder zei niet te geloven dat P de waarheid heeft verteld. Volgens de recherche kloppen dingen niet, hij heeft dus gelogen en dingen verzwegen, zei ze. Michael P. was niet in de rechtszaal, omdat de familie niet met hem geconfronteerd wilde worden. Toen hij terug was, zei P. dat het verschrikkelijk was om te horen en dat hij echt spijt had. Later vandaag komt het OM met de strafeis. Komend voetbalseizoen beginnen de vroege wedstrijden op zondag in de Eredivisie een kwartier eerder. Vanwege de inzet van de videoscheidsrechter wordt er al om kwart over twaalf afgetrapt, zei de manager competitiezaken van de KNVB in het Radio 1-journaal.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 Het komen nu weer echt alleen maar mooi, oud-Hollandstalige muziek. Waaronder ook de volgende artiest. trad in 1931 in dienst bij de Afro. Bij het orkest van Kovac Lajos kreeg hij nationale bekend met liedjes als O Mona, Goedenacht en Weltrusten... Een huis met een tuintje en We Gaan naar Rome. En hij was regelmatig medewerker aan de bonte dinsdagavondtrein. In de Tweede Wereldoorlog overleefde hij als enig van zijn gezin en overige familie het concentratiekamp Auschwitz. En een van de vele onderscheidingen die hij ontving en uitgereikt kreeg was de Gouden Harp, dat was in 1966. Ik heb het over Bob Scholten. U hoort hem nu met een hietje uit 1936. Bob Scholten, met breng eens een zonnetje. Het leven dat is geen pretje, ik weet er alles van.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 Is een zonnetje onder de mensen, een blij gezicht te zien, ja dat doet je goed. Verveel zo nu en dan hun liefste wensen. Het spreekwoord zegt wie goed doet, goed ontmoet. Toch dat snoesje, Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte leuke fan. Hoor, oh, de drummer speelt en breekt. Zij voelt in haar hart een steek. Wie? Is douche, wie is toch dat snoesje? Doesje is het snoesje van de drummer van de band. Alles even kalm en bedaard Wagen en paard, matige vaart Of in de trekschuit bij een pijpje te bak, Zat men op zijn gemak Het ging maar niet fijn, zo aan de lijn Kwam je netjes waar je moest zijn Nu komt het leven als een stormwind geraasd En heeft men altijd maar weer haast Witska vooruit geef gas, dat oude getreuzel komt niet meer te pas. Geen afstand is vandaag een hindernis als maar benzine in het tankje is. witska vooruit geef gas, dat oude getreuzel komt niet meer te pas. Deed men alles meer met kalm overleg Ook op de weg had men geen pech Men reed elkaar nog niet bij voorkeur tot grijs, Maar kwam nog heel huids thuis Duurde het wat lang, men was niet bang Want alles ging zijn rustige gang Nu hoort bij het kruipende gedierte het paard En wordt al zeldzaamheid bewaard de witskaver uit geef gas, dat oude de getreuzel komt niet meer te pas. Geen afstand is vandaag een hindernis als maar benzine in het tank is. Hij, de witska vooruit geef gas dat oude de getreuzel komt niet meer te pas. Als een motor draait het leven van Tans Geen diligence, krijgt er meer een kans Hij die de tijd heeft, nou die is zeker ziek Dat is een stuk antiek Op goed op pet, wordt niet gelet maar heb je wel een cabriolet? Ook in de liefde is de motor een vraag Hoor maar het meisje van vandaag Hij hey, De Witska, vooruit geeft gas En dat oude getreuzel komt niet meer te pas Geen afstand is vandaag een hindernis Als maar benzine in het tank is Heidewitska, voor het pas, dat oude getrezel komt niet meer te pas. U hoorde een hitje uit 1937. Het was Hilly really Derby met de Heidewitska. En daarvoor de Ramblers met een opname uit 1939. Wie is Loesje? En daarvoor natuurlijk Bob Scholte. En de volgende artiest is Lodewijk Ferdinand Diebe, geboren in Den Haag op 19 april 1890 en overleden. Hier in Zandvoort op 24 juni 1959... was beter het bekend onder zijn pseudoniem Lubandi... was een Nederlandse zanger en conferentier... die de periode tussen beide wereldoorlogen... een van de populairste artiesten van Nederland was. En tot zijn bekendste liedjes woorden... Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan? En 1939... zoekt de zon op, 1936... Schep vreugde in het leven. Le schep vreugde in het leven... En 1937... En Louie, zit niet op je nagels te bijten. En die ene hitte 1936 heb ik nu voor u. Lou Bandy met zoek de zon op. Ja, ja, zoek de zon op dames en heren, zoek de zon op. Als het zonnetje weer schijnt en de kou loopt ons zijn eind, krijg je het heerlijke gevoel alsof de crisis overdweept alles trekt naar bos en zee want daar is het weer oké okay. en de mensen, dieren, bloemen, planten alle juichen mee zoek de zon op dat is van vreemd want een beetje zonneschijn dat moet er zijn staat wel er de zon maar honing hoort te heet maar als je boter op je hoofd hebt blijft er dan maar liever uit.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 want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn Staat wel aardig zo'n mahongje de huid. Maar als je boter op je hoofd blijft er dan maar liever uit For uh huh? Amsterdam huilt, nog voelt het de pijn. Amsterdam huilt, waar het eens heeft gelachen. Amsterdam huilt, want weg is de gij. Als vader verhaalt hoe de Sabbat begon Dan sta je versteld als hij weer vertelt Hoe de voorzanger, heen nu daar stond Bij het Gannekefeest gingen de kaarsjes weer aan Dan werd er gewend door Godje gebend. Al gaan. Voor er werd geplunderd. Is de gein. Op vrijdagavond. Koegel met peren. Wie dat niet nest. Kan het ook niet waarderen. Het boek gaat in En met een in ogen. Fluistert hij. Mazel voor de hele mis. Mazel Voor de heel misbo. Mijn man had voor een bakkie frost als zijn vrienden meegenomen Op een uur dat een zonder mens allang in zijn bed ligt te dromen Koffie, koffie, lekker bakje koffie, jongens, wie lust een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 Koffie maken Koffie, koffie Lekker bakkie koffie Jongens, wie lust een Koffie, koffie Lekker bakkie koffie Wat op de mens daar van Je kan heel lang leven En je blijft ook. Ja, u luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12 tijdens een bak koffie. Neem ik mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Zojuist hoorde u Rita Corita met koffie, koffie, lekker bakkie koffie. En daarvoor, in 1964, Rika Jansen met Amsterdam huilt... En de volgende artiest, dat eerste hitje in de jaren zeventig, om precies te zijn, 1970. En. Ja, we hebben een heleboel liedjes gemaakt. En het volgende nummer is. Uh, ja, past eigenlijk niet bij de tijden die we draaien in dit programma, maar ik vond het gewoon een heel mooi plaatje. Als de zon schijnt. Single uit 1983 van André van Duin. Dat is afkomstig van zijn studioalbum Wij. Met een twaalftal luisterliedjes. De bijkant Zitten in de zon. Was geschreven door Harry van Hoof met uh, Joost Timp. En ik denk van ja, hè? Het is een cover van Buena Sera. Mrs. Campbell uit de gelijknamige film van Melvin Frank. Dat lied werd in 1969 op single uitgebracht door Jimmy Rosalie. In sommige landen als A-kant, in andere alleen als B-kant. Rosalie had geen rol in de film. André van Duim schreef er een nieuwe tekst bij. Hij liet de typetjes en stemmetjes uit zijn voorgaande singles weg. En Harry van Hoff, uh, verzorgend arrangement. En André van Duim kreeg in. Uh, en wil u beter maken met een nieuwe muziekproducent die de opname bijstond in de Wisseloord Studio's. Dus ja, het nummer is officieel uit 69, maar het is opnieuw uitgebracht door uh, André van Duin in 1983. Maar ik denk, het past gewoon bij het jaargetijde. André van Duin met Als de Zon Schijnt. Als die bovenaan de hemel staat, is het net of alles beter gaat, alles ziet er Schijnt. Iedereen komt uit zijn winterslaap Door die mooie rode koperen knaap Alles ziet er anders uit als de zon schijnt Niemand is zich meer van kwaad bewust Alle narigheid wordt uitgeblust Oh wat is het leven fijn als de zon schijnt En de allervloedste pessimist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 Vogels vliegen door de lucht. Ieder drama wordt een dolle klucht. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Alle ziekenhuizen raken leeg. En de bakkersvrouw rolt door het deeg. Oh, wat is het leven bij als de zon schijnt? Ja, de wereld kwijt.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 Kom Kees, het is maar tijdelijk Duurt nog een jaar of wat Kom Kees, dan ben je het eindelijk zat Dan ga je onvermijdelijk naar de bejaardenflat, Daar ga je dood En dan heb je het gehad Sluit, dan is het onvermijdelijk, uit. ach, maar alles is zo relatief. Hè? En daarom plukt de dag. Alle miservenheden is morgen weer opgelost, Want, Kees, het is maakt tijdelijk Zal wel weer overgaan Kom Kees, bekijk er je rot Rotszooi is onvermijdelijk Laat ze de hang maar gaan Waar ik weer voorbij geleidelijk kan Koekjes wegen, winkel aan wegen, Hou maar op, hou maar op Doosje pakken, zegeltjes plakken kleuren job, kleuren job Kom kies, het is Uiteindelijk zet al je zorg op zijn. Kom, Kees, het gaat allemaal weer voorbij. Kees, het is al verlopen naar haar. Kees, het is niet van mij van de duur. Kees, het loopt allemaal dan weer los. Kees, het is niet zo erg als de tijd. Kees, het komt allemaal weer terecht. Kees, het gaat allemaal niet voorbij. Oké. Meneer, de tijd van weleer. Dat zand voert het zand voort.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 Naar nee, Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Als ik weg ben, zo goed uit dit land. Als ik woon bij Monton of bij In een bungalow dicht bij het strand, waar het weer niet zo guur is en vies. Lig ik fijn in de zon op mijn rug De derde weg ruikt het nu vast. Naar Koepie. Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Daarvoor de voor muziek van Jongen Waard met Kom Kees. En de volgende dame. kreeg wel een rol van Ines in de film Vroeger Is Dood in 1987. Een Gouden Kalf. En in 1989 speelde ze de rol van Ellie in Jan Rap en zijn Maat. Het boek en toneelstuk van Yvonne Keuls. En ze sprak in 1996 stem in van, van Malavide. De boze vee uit de Disney-film Door Roosje. Misschien zegt u helemaal niks natuurlijk, hè? Misschien, ja... Hey, het was niet zo lang geleden. De critici spraken vol lof over haar vertolking van de slechterik. En in 2001 speelde ze Lilian in de Sal amour En in 2004 de rol van Odette in de Vlaamse film Confiture. En u hoort er nu... Met een fantastisch mooi nummer. Jasparina de Jong. Geboren in Amsterdam. Op 7 januari 1938. Een Nederlandse actrice cabaretier en zangeres. En ze zingt nu Roll Another One, De Non. Er is een heleboel veranderd in de kerk. We zijn de laatste tijd veel soepeler geworden. En toch er zijn nog altijd strenge kloosterorden. Daar is nog tucht, daar heerst de oude geest nog sterk, En daar is tucht, al zijn we geen verzuurde bessen. Wij zijn gericht op meditatie en mystiek. Zoals ik laatst nog zei tegen mijn nichtje vroeg hier, die mij zo af en toe verblijft met een bezoekje. En ze zei: Treft dat even tante Veronique? Neem maar eens gewoon een haaltje van dit sigaretje. Want dat is veel mystieker dan een vroom gebedje. Ik vroeg eens heus en spoedig nam ik trek na trek. Oppa, zei ik vroeg, dit is te gek. Met je kaalgevreten bontjas en je arrogante lach. Een afschuwelijk beeld van honger en ellende. Vroeg ik me af hoe ik jou in hemelsnaam herkende. Maar toen iedereen jou nakeek met die blik van oelala. Dat moet vroeger iets geweest zijn van consa en ga maar naar. En de ober zelfs een buiging voor je maakte. Toen voelde ik dat mijn verbetering ontwaakte. En terwijl je stil stond met gebak. Was ik de jongen weer wiens hartje brak? Je hebt me beluisterd, je hebt me bedonderd. En wat me nu na al die jaren nog verwondert, dat ik dat nooit vergeten zal, al waar ik honderd. Je hebt me beluisterd, je hebt me bedonderd. Het zal zo'n dertig jaar geleden zijn. Dat ik jou stil bad, en in dezezelfde tienroom steeds op jou te wachten zat. En wanneer je dan na uren was gekomen, noemde ik jou de schone diva van mijn dromen. Na een jaar geheime liefde, zei ik nog steeds zeer middag u. En ik mocht je af en toe eens kassen achter het menu. Verder mocht ik niks, het was verdomd het schijntje. Je hield me steeds met je beloft aan het lijntje. Tot ik plotseling ontdekte dat jij wel twintig andere om lovers had. Je hebt me beluisterd, je hebt me bedonderd. En wat me nu na al die jaren nog verandert, dat ik dat nooit vergeten zal, al waar ik handig. Je hebt me beluisterd en je hebt me bedonderd. En nu zit je aan mijn tafeltje. En vraagt me, mag ik thee? En je attaqueert mijn taartjes en wat kijk je weer gedwee? En je fluistert, jonge haal uit de nesten Want het is of heel de wereld me wil pesten Je bent veel te dik gepoeiërd en de mond zit in je hoed En ik zie ook dat je huilt zoals een slecht actrice doet Je pikt weer een sigaret en vraagt een vuurtje En je zegt achter je zevende liqueurtje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 Middag hoor. Deze dame hier wou even alles afrekenen. Ja, ik ben beluisterd. Op de step, op de step, ik ben zo blij dat ik hem heb. En nou is even.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 ja, dat was Wim Zonneveld met Op de Step. Lekker vrolijk op weg naar Purmerend. En daarvoor muziek van Wim Zonneveld en Room Tango. En daarvoor hoor u nog Jasperina de Jong. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als u denkt van ik heb een stuk gemist. Of ik wil het programma nogmaals beluisteren. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. En uiteraard volgende week dinsdag ben ik er weer vanaf 11 uur. Hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Met de nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. En dan neem ik u wederom terug. Op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Ramses Zaffi, Halleluja, Amsterdam. Een opname 1968. Verlier is hier nog een mooi nummer van Louis Davids. Met de Scheveningse Zee. Ik zeg nog een hele fijne week. En tot ziens. De zee van Zandvoort is zeer fijn, de zee van Noordwijk mag er zijn. De IJmuilerzee is net als het blauw, in Wacken zee daar bruist die zaal. Maar geen zee is zo die en als onze Scheveningse zee. Die zit niet zo vol wallen, want die blijven op het strand. Er is geen zee zo diest en als de Scheveningse zee, daar baat alleen de hoogstvollee. En er is geen strand zo charmant Als het Scheveningse strand Daar flirt de bloed van Nederland Aan onze Scheveningse zee Schijnt zelfs de zon mond de Zo'n chique zee die bruist ook niet Maar Lesbelt geaffecteerd een lied Ja, menig beweert Dat Mengelberg haar dieren eert. Vanaf het Scheveningse strand met een stokje in zijn hand. En er is geen zee zo liefst en gee als de Scheveningse zee, daar water leeft de hoofdvollee. -ho -ho en er is geen strand zo charmant als het Scheveningse strand, daar blurt de bloem van Nederland in gezang. Des zondags kruist de zee Wij en zij voor de elite den.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 En er is geen zee zo die en als de Scheveningse zee, daar valt alleen de hoofd leen. En er is geen strand zo charmant als het Scheveningse strand, daar flirt de bloed van Nederland. Oh, voetje bij, zal u. Oh, chant, ja, wat een aangename temperatuur. Groen, groen, maar, maar En er is geen zee zo liefst en als de Scheveningse zee, daar baat alleen de Hoogholee. En er is geen strand zo charmant als het Scheveningse strand, daar vlucht de bloem van Nederland, het Splits. Beleef de tijd van de leer, zand dat zand voert.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 U luistert naar voor Duits antwoord met Mario antwoord. Halleluja Amsterdam, er waait nieuwe wind over de dam, over het spaar en het roken, in. En zet de tijd niet terug, het heeft geen zin, want het gaat verder, het gaat door, en ik heb je lief oh. Ik geloof dat nu een nieuwe tijd begint. Haai het stof weg, al te gedoe Want die lamlendigheid zijn wij nu doen Want het gaat verder, het gaat door. En ik heb je lief, oh, oh. Kom, regen de haal maar neer. Maak alles schoon en zorg voor mooi wit weer. Was de dagen, was de straat. Zorg dat de sleur de in gaat Want het gaat verder, het gaat door. En ik heb je lief, oh. Kom maar, we zijn de stad met zijn bruidskleed aan. Kom sterren, kom nacht, er wordt een nieuwe tijd verwacht, maar het gaat verder, het gaat door. En ik heb jullie gehoord. Halleluja, Amsterdam, er waait een nieuwe wind over de dam, over het spuit en het rokkind. Er zit de tijd die druk, het heeft geen zin, maar het gaat verder, het gaat door. And I got your people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 Wie laten we nu uit? We knew I In hoofd, dat ik die hemel krijg, die me wordt beloofd. Telkens weer, wordt alle blauw weer grauw, sta teleurgesteld, buiten in de kou. Waar ik alleen voor leef, mijn hart aan geef, bij wie ik vind. Dat wat ik nu ontbeer, liefde voor altijd, telkens weer.